4 uur. Dit is Carolijn Barry met het NOS Journaal. zijn opgepakt voor het in elkaar slaan van twee mannen die waren uitgegaan in de homobuurt in Amsterdam. Dat gebeurde in juni. De mannen van 23, 25 en 27 zouden de slachtoffers hebben geschopt en geslagen. Ze worden verdacht van poging tot moord of poging tot doodslag. Een van de slachtoffers raakte door het geweld buiten bewustzijn en verloor meerdere tanden. Het andere slachtoffer raakte gewond aan zijn gezicht en ook zijn gebit raakte beschadigd. De politie hoopt binnenkort nog een vierde verdachte op te pakken. Drie ex-werknemers van een transportbedrijf van Ikea... hebben een deurwaarder beslag laten leggen bij het bedrijf. Ze hebben nog een ton aan achterstallig salaristegoed van het bedrijf Brinkman Trans Holland. De rechter stelde de chauffeurs eerder in het gelijk... maar het bedrijf komt niet over de brug. Er spelen al langer problemen bij het transportbedrijf... zo deed de arbeidsinspectie eind vorig jaar al een inval... vanwege de omgang met chauffeurs. De douane heeft twee mannen en een vrouw uit Rotterdam opgepakt... voor het invoeren van honderden kilo's cocaïne. De pakketjes zaten verstopt in de bodem van een container uit Suriname. De drie verdachten werden opgepakt... toen ze probeerden de drugs uit de container te halen. In totaal ontdekte de douane 800 kilo cocaïne. Bij huiszoekingen is ook nog een bedrag van ruim 100.000 euro in beslag genomen. Een uitspraak van de rechter in Den Haag... heeft mogelijk gevolgen voor het amateurvoetbal... Een voetballer in de achtste klasse kreeg voor een sliding een boete van 9000 euro en een werkstraf van 100 uur. De tegenstander liep een dubbele beenbreuk op en een scheur in zijn enkel. Een advocaat denkt dat dit tot meer vervolgingen kan leiden. Ook kunnen voetballers volgens hem terughoudender worden bij het veroveren van de bal. Het weer vanuit het westen klaart het langzaam op, lokaal kan er vanmiddag nog wel een bui vallen. Het wordt rond de 19 graden... Morgen meer zon, maar ook stapelwolken. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan alweer 16 files in de Randstad. En drie daarvan springen eruit. Vooral bij Amsterdam. De A10 Zuid staat in beide richtingen al vast. Vanwege de werkzaamheden daar. Tussen het Amstel en knopen de Nieuwe meer 4 kilometer richting Schiphol en richting Zaanstad tussen knopen de Nieuwe meer en de Zeeburgertunnel 12 kilometer, bijna een half uur vertraging. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd in de buurt van Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat nu 2 kilometer file, de linker rijstrook is dicht. Tot zover de verkeers...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon zee, Zandvoort en de ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de muziek Boulevard. Een hele goede middag, luisteraars, donderdagmiddag, 31 augustus alweer. Het gaat snel. 4 uur, dus tijd voor muziekpoelen van Live. Oftewel, Hans en Ronald in de middag. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en Psycho Kanaal 40. Maar u kunt ook een kijkje nemen in onze studio en dan ziet u hoe gezellig het is. www.zfm-live.nl En wat kan u uiteraard verwachten? U krijgt in ieder geval de kolom van Nel Kerkman. En het weer voor het komend weekend. En heel veel nieuws. En wat er allemaal te doen is in Zandvoort en de directe omgeving. En de spreuk van vandaag is... En Ronald zegt dat het echt op mij slaat. Hoe meer ik weet, hoe meer ik besef dat ik niets weet. Ik sta vandaag me heerlijk met een lekker plaatje om u wakker te schudden. Ja, een mooie kleur vind ik dat. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. een beetje de, de kreet van alle Zandvoortse jongeren zo vrijdagavond, zaterdagavond, hè? Ja. Blauw. Mooi <lacht> is dat, hè? Hij ja. ja, vindt een mooi liedje. Ja, ja het is, is jammer dat die, uh, dat die man er nu meer is, want het maakte mooie liedjes, ja. vind ik zelf. ik vond het ook jammer dat die dame meekweelde, jouw versie. Blauw. Ja, mooi, hè? Ja. ja. <lacht> die, nou. bedoel, die bedoel je toch, of niet? Is... Ja, die... Uh, dat dacht ik al. <lacht> die naast Telauw stond. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Zal ik uh, ja... Nou, dan doe ik de evenementenagenda van september, dat lijkt me leuk. Ja hoor. Ja, vind je het goed? Ik vind alles goed, Hans, jouw programma de week. Ja, ja dat is waar. Ja. 1 september. Het reuzenrad The View op het Barthuisplein dagelijks tot 24 september van 10 tot 10 s avonds. Van 2 en 3, Historic Grand Prix. Historische autosportweekend, inclusief parade door het centrum op zaterdagavond. En de tweede, te parade door het centrum met historische reetwagens van 7 tot 8. En ook de tweede muziekfestival, Raadhuisplein, aanvang om 8 uur. En de negende en de tiende ADAC Noordzeekup, Circuit Zandvoort. De tiende Kunstmark, Badhuisplein, van 10 tot 5. En ook de tiende Jazz in Zandvoort met Miet Molnar, Theater de Krocht, aanvang om 14.30 uur. 30. En de zestiende Open Dansavond, Dansschol Rob Dolderman, Theater de Krocht, aanvang om 8 uur avonds. Nou, er is weer genoeg. Het is helemaal leuk. Heb je al gezien wel. dat ze aan het bouwen zijn met het reuzenrad of niet? Ja, ja. Ja? Ja, hij staat er. Ja, ja toet Toetsen heel stoer vorige week keer dat hij op het Badhuisplein stond. Ja. Maar dat is niet zo, hoor. Dat, er staat hier ook Badhuisplein. Ja? Ja. Oh. En, dus, dat waar... heet toch geen Badhuisplein? Dat weet ik niet. Er staat dat, Badhuisplein. Hij staat, de, hij staat bij de rotonde daar ook. Oh, de rotonde. Ja, maar hij past daar ook helemaal niet volgens mij. Nee, ja, dat weet ik niet. Maar... Bij de rotonde. Oh, ja, bij de, waar vroeger Dolfinarium was. Uh, ja. Ah ja. ja. ja. ja. Nou. ja. Nou, dus, uh, Hartstikke leuk. Ja. En is hij al helemaal uh, in de top? Ah ja, de rat staat al. Volgens oh. moeten de, tenminste, dat ik hem zag, moesten de bakjes er nog in. Oh, doen ze dat wel? Of moest je het eraan hangen? Ja. Ah. Oh. Ja, struppie hè. <laughs> ja. <laughs> Kijk, ik was van plan om, was, had het plan om met deze te beginnen. Ja, maar ik had de voorrang. Ja. Maar ja, toen gaf jij die... Uh, die rode. Die een beetje kromme versie van blauw. Ja, ja. Zeg is ook een lekker plaatje hoor. Jawel wel hè? Jazeker. Ja. Dus uh, ja, mijn keuze was goed, maar deze is ook goed hoor. Nee, mijn keuze was beter. Dat... Nou, dat laten we in het midden. <laughs> Laat je dat in het midden? In het midden. Nee. Ja. Nee, moet je niet doen. Ja. Nou, je uh, had, had niks hè, o, Oh, ik heb een heleboel, maar ja, dan, ja? dan wordt het een beetje vol, denk ik allemaal. Wordt het vol? Te vol. Veel te vol. En, ik, en ja, maar, misschien is een plaatje wel leuker eigenlijk. Ja? Ja. Okay. Nou. Ja, programma. Ik bedoel, ik, ik, ik, en jij draait. Ik verklaar je format en het is verder is het jouw programma. Ja, is het even lekker? Als je het hebt over een one day fly, dan ja, is ja. deze meneer wel. Ja, maar dit is wel een lekker plaatje. Ja, toch? Hey, uh, ja, ik heb hem nooit gegeten, dus ik weet niet. Oh, oké. Okay. Heb jij wel eens gegeten dan? Nooit. Deze? Nee. Nou, weet je dan, het lekker plaatje. Ja, maar ik vind het een lekker. Hij ligt lekker in het gehoor. Ah, that's it. Dat zei je niet. Ja, nee, hij maar lekker. Ligt lekker in het gehoor. Ja, nou, ja. ga me wat vertellen. Ja, we hebben. Nee, de... vertel maar wat anders. De zomerstop van het Thaisee van twee maanden is voorbij... en iedereen is op 8 september weer welkom... bij de Thaisee-viering in de Protestantse Kerk, ingang Poststraat. Het thema is Vragen. En daaraan gekoppeld zijn de liederen en liturgie. De viering begint om 7 uur met het inzingen van de gekozen liederen... en wordt het thema van de ecumenische viering... met daarbij behorende teksten uitgelicht. De dienst is om 8 uur... En de afloop is een gelegenheid om met een kopje koffie of thee gezellig na te praten. Dus we kunnen zingen. Ja, maar dat konden wij al. Morgenavond. Ja, ja. ja ik wel. Jij niet. Ik ben er niet. Nee, we moet weer een keer op vakantie hè. Ja, tussen jullie... Had je dat luisteraars al verteld? Ja, nee, nog niet. Maar volgende week ben ik er niet. Ja. Dan ben ik een, een weekje gaan bij uh, mijn vrouw samen. En mijn zoon en mijn schoondochter gaan we pierenwaaien. Op de Wartsberg. De wat? De Wartsberg. O, oh, daar. In Duitsland. Duitsland. Waar in Duitsland is dat dan? Uh, in het Hartsgebergte. Oh, daar. En er is daar een, uh, een, een wijnfeest. Oh, nou, nou, nou goed. <laughs> Vandaar dat ik ook met dat plaatje begon. <laughs> ja, heel heel Zandvoort zegt nou: oh. Het is het vervolg van de Zandvoortse jeugd. Ze zijn eerst blauw en dan roepen ze van laat even een lichtje branden voor me. Ja, Maar ik vind het wel gezellige muziek hoor. wat je uitgezocht hebt. Ja, maar ja. ik ben een heel gezellige jongen. Soms. Nou, dat laat ik in het midden. Ja. <laughs> de Nierstichting zoekt kollekanten. In heel Nederland collecteren van 17 tot en met 23 september... duizenden vrijwilligers voor de Nierstichting... tijdens de Landelijke Collecteweek. Ook in Zandvoort gaan talrijke enthousiaste collectanten op pad... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Alle bedragen helpen om nierpatiënten hun leven terug te geven. En dat is hard nodig. Want dialyseren is geen leven, maar overleven. De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid... en is afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn er ook erg belangrijk voor de Nierstichting. Loopt dit twee uurtjes mee in uw buurt... Met name collectanten in het centrum van Zuid. In het centrum en Zuid worden gezocht. Meld u zich aan via wwwnierstichtingnl schuinstreepje 2 uur. Nou, jij, jij weet er alles van, denk ja, ik. Ja, ja, ja. ja. De, zeker het dialyseren, dat is, dat is echt geen leven. Nou ja, het is overleven, dat is duidelijk. Nee, ja, nee. Het is heel bizar, want ja. uh, als je mee wil maken dat mensen heel vervelend doodgaan, dan moet je... Een poosje op de dialyseren. Tijdens, tijdens de dialyseren? Ja, ook. Ja? ja? Ja. Ja. dus ik zou zeggen, meld u zich aan, want we zoeken nog steeds collectanten ja. voor het goede doel. En even voor de goede orde, de Nierstichting wordt niet ondersteund door de overheid, um, maar onderzoek naar uh, nierziekten en nierfalen wordt wel ondersteund. Oh, dat wel. Dus dat okay. zijn de extra's. En de dialyseren, dat wordt ook betaald? Goed. Ja. Oh, okay. ja. ja. Ah oh ja. De, de overheid betaalt wel. Dus oké. Okay. Nou, dat er gaat. Nou, oké, okay. plaatje. Plaatje. Plaatje. <laughs> Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me yeah. De ja, ja. column Colum van de, de week van Nel Kerkman. Volgens mij is het weer wennen aan een kleine kontkrummel in huis. Onze jongste kleindochter, Dauphine, blijkt een dagje bij ons rozeeren. Ze is acht maanden en tijgert met een bloedgang door de huiskamer. Echt beefvriendelijk is de kamer niet ingericht. Overal ligt wel iets wat verboden is. Niets is meer veilig. En wat ze pakken heeft, krijg je met geen mogelijkheid meer uit haar stevige knuisjes. Alles is voor haar nieuw. De veroverde ontdekking stopt zij vervolgens vliegvlug in haar mond. Ze zal wel een technische knobbel hebben... want vooral de stekkers, stopcontacten en snoeren hebben haar extra aandacht. Gelukkig zijn we met z'n tweeën. En opa is met zijn spurt sneller dan oma. We hebben drie klokken in de kamer die om het minuut achter elkaar gaan afgaan. Als het twaalf uur is, is het net een klokkenwinkel. Ook dit geluid is nieuw voor Dauphine. En vol verbazing kijkt ze in het rond. Waar komt dat geluid vandaan? Kijk, dat is nou een klok en die tikt. Hoor je dat tikketak? Leg ik uit. Arm kind, want zij leeft in de digitale tijdperk... waar klokken verbannen zijn. Tegenwoordig heeft de jongere generatie geen klok meer in huis... en het verbimbam van een klok zal op den duur verdwijnen. Net zoals het spreekwoord, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Nou, heb ik zelf iets met klokken, want het getik geeft mij rust. Ooit stond de kerkklok bij ons in de straat stil... Ik wist hier ook verslag. Daarom kon ik, met geen goed kon ik mij goed voorstellen... hoe de Engelsen zich voelen nu de Big Ben... vier jaar lang zal zwijgen. Ik weet dat je ook zonder klok de tijd kan ontdekken. Eigenlijk zou ik dat ook moeten kunnen, want... een van mijn voorouders, van mijn moeders kant... had als bijnaam de staande klok. Vroeg je aan hem hoe laat het was? Dan bleef hij staan, keek naar de lucht... en kon exact de tijd zeggen. Hij zag kennelijk aan de zon hoe laat het was. Het verhaal gaat niet verder, hoe het ging... Als er geen zon aanwezig was, over tijd kan je lang praten. Ondertussen is mijn kolom gevuld. Het wordt tijd om te genieten van Dauphine, want voordat je het weet, is er 18. Nel Kerkman. Hoi, hoor je hem? Ja. Nee, ja. Hij doet het. Hij doet het. Attendez plus c'est drôle tu vois de se rencontrer là Je dois t'avouer qu'il m'arrivait parfois tout seul le soir de repenser à Je n'ai pas changé Je suis toujours Celui qui t'a aimé Qui te parlait Sans jamais t'écouter Tu sais, je l'ai bien souvent écouté Oui Jérôme, c'est moi, non je n'ai pas changé Je suis toujours celui qui t'a aimé Qui t'embrassait et te faisait pleurer Je moest uh, grof, -kof -kof, kof, kof, doen, hè? Ja. Ja, ik hoorde hè? Ja. Ja, ja, ja. Hey, maar, maar ik vroeg jou, ja, het, ik vind het een lekker plaatje, maar ik versta, ik kan geen Frans namelijk. En toen zei je, nou, het is gewoon hallo. Ja. Meer is uh, het niet. Ik ben, hallo, het is mij. Ja, en ik ben en, niet veranderd. En ik ben niet veranderd. Nou, dat, dat klopt dat wel weinig. aardig. Ja. Ik vind je ook niet veranderd, hè. Nee? Nee. Ja, er zijn er toch hele volkstammen en het op de ogenblik niet zo in met je eens. Nee, is zo? <laughs> <laughs> Ja. Nou ja. Uh, het is, uh, ik heb wel iets. Een uh, Let's Party. 2 september, aanvang om half acht. En het eindigt s'avonds om 5 voor 12. Een feestje zonder Puha. Just party en gezelligheid voor de friendly 30 Ups, 30 Ups en 50 Ups. Oh, is dat voor ons? En de push-ups? Die horen er ook bij. Oh, Oké. Okay. Ja. En, en de kosten, dat is 10 euro. En de website om dat eventueel na te kijken, dat is www.letsparty met een zet. En de locatie is het haven van Zandvoort. Strandafgang Paulusloot nummer 9. Telefoonnummer 023 5718888. Nog een 8 erbij. En de website is www.dehavenvanzandvoort.nl. Nou. Ja, het zijn uh, zoveel. Vier, achten. Vrachten, dus. <laughs> ja. ja.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 Picking up the pieces of my life without you on my mind I'm still standing Yeah, yeah, yeah I'm still standing Yeah, yeah, yeah Once I never could have hoped to win You're starting down the road and leaving me again The threats you made were meant to cut me down And if my love was just a circus, you'd be a clown Dat geldt wel voor mij, en niet voor jou. Oh, waarom niet? Ja, zit. Ja, dat is waar. Ja. Jij blijft staan. Ja, natuurlijk. is het, ja. het waar. Ja, ja, ja, ja, ja. Um, ik, ik heb dan wat 2 september, aanvang om 9 uur s'avonds. Een niet meer weg te denken traditie is de historic Grand Prix-parade in het centrum van Zandvoort. Muziek, muziekfestival Zandvoort en Circuit Park Zandvoort werken wederom samen voor dit spectaculaire evenement. De parade van deelnemers aan de historic Grand Prix Zandvoort... is inmiddels een traditie. De bonte stoet van historische raceauto's rijdt op zaterdag 2 september... alweer voor de vijfde keer door de badplaats. De deelnemers rijden twee rondjes... over onder meer de burgemeester van Alverstraat... Sprijkstraat... Bur nou, vond het wel goed klinken oh, eigenlijk. Ja. Moet ik de deelnemers rijden twee rondjes... door de onder meer de burgemeester van Alverstraat... De van Spijkstraat, burgemeester Engelbertstraat... Hogeweg, Oranjestraat, Haltestraat en de Zeestraat. Na afloop dienen de Haltestraat en het Kerkplein als rennerskwartier. Dit is om de uitgelezen kans om een historische auto van dichtbij te bewonderen. De echte fans bezoeken uiteraard ook de historische Grand Prix in Zandvoort. Op 1, 2 en 3 september staan er maar liefst 23 races... met onder meer Formule Race 1 auto's en Le Mans bolides op het programma... Op het centraal gelegen Raadhuisplein, waar de auto's ook passeren, zorgt een muziekpodium voor extra sfeer. En bij een rampie hoort natuurlijk passende live muziek. Direct na de parade kan men genieten, dansen en meezingen op het Raadhuisplein. Liefhebbers van nostalgie zullen deze avond niet willen missen. De locatie is het centrum van Zandvoort. Nee, het is echt leuk. Het wordt weer een druk weekend. Ja, het is echt leuk. Hier gingen we net, die kwam horen hoorde je net al een beetje. Ja, maar ik vond het wel klinken hoor eigenlijk. Ja. Het leven is niet meer voor jou.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 Gezellig. chef, ik moet naar Ja, Ronald moet even wat anders doen. Dus daarom mocht ik even een plaatje opzetten, Dus ik denk, ik ga even mijn eigen jingle ertussen gooien. Dat is gezellig. Maar ik heb ook nog een gezellig plaatje voor u.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 Op de grens, Hans? Hoe bedoel je? Nou, gewoon, ja, ja, je? Ja, dat is waar. Welke grens? Ja. Dat is de vraag. Nou, we gaan nog steeds voor grenzen lozen, ja. ja. En uh, dinsdag 5 september... dan is het weer zover, om half twee... dan opent Cinema Nostalgie... vanaf 1 uur... weer haar deuren voor... Vercorroy House met... Hoeg, Bonneville en Julian Anderson. Uit 1947. De Britse heerschappij in Indië is bijna ten einde. En koningin Victoria's achterkleinzoon, Lord Mountbatten, verhuist voor een periode van zes maanden. met zijn echtgenote en dochter naar New Delhi. Als laatste, is, als laatste onderkoning is het zijn taak de overgang naar de onafhankelijkheid van het land te overzien. De film, die vangt aan om half twee. De kosten zijn 7 euro. En inclusief belbus, film, koffie en een toeslag. Zonder belbus is het 6 euro. Indien u gebruik wilt maken van een belbus... kunt u zich opge opgeven bij pluspunttelefoon 5717373. Ik herhaal 5717373. En de losse kaarten zonder belbus... zijn op de dag zelf te koop bij de kassa Circus Zandvoort. Gastheer en gastvrouw zijn aanwezig om u te helpen... bij de instap in de lift en naar uw stoel. Cinema Nostalgie, een gezamenlijk initiatief... van stichting Kunststerke Zandvoort... en de Seniorenvereniging Zandvoort. Is de eerste dinsdagmiddag van de maand geopend... en is voor iedereen, maar speciaal voor senioren, toegankelijk. En zoals het is, locatie... Cirke Zandvoort, Gasthuisplein nummer 5. En de website is www.cirkezandvoort.nl. Leuk. Leuk. Ja, vind ik echt leuk. Ja. Bent er wel geweest? Nee, ik ben niet zo senior dat ik daar achterheen uh, oh. mag. Oké. Okay. Ik ben een junior senior. Ja, maar ik zou je dan wel helpen naar je stoel hoor. Ah, dat is altijd lief. Ja, All Around me are familiar faces, worn-out places, worn-out faces. Bright and early for the daily. Tears are filling up their glasses No expression, no expression Hide my head, I wanna drown my sorrow No tomorrow, no tomorrow And I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams in which I'm dying I've ever had. I find it hard to tell you. I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very Dat is het. Dat is een heel mooi plaatje. Ja, gevoelig. Ik ben heel gevoelig. Nee, het plaatje is gevoelig. Ik ook. Oh, oké. Okay. Een deelcollectie van de Zandvoortse Museum wordt afgestoten. In het kader van een zelfstandiging per 1 januari 2018... heeft het Zandvoort Museum besloten om een deel van de kunstcollectie af te stoten. Met name de collectie van de Beeldende Kunstenaarsregeling, de BKR... die bestaat uit schilderijen en kunstvoorwerpen... En daarnaast wordt een groot deel van de inbruikleen zijnde kunstvoorwerpen teruggegeven aan de kunstenaars en of aanbieders. Nou, ja, is dat nieuws of niet? Ja, dat is, dat is nieuws. En persoonlijk vind ik dan dat als je de kunsten van de BKR-regeling doet, dan wat anders mee dan doe er wat nuttigs mee. Jij bedoelt niet opslaan in een kelder, dat nee, bedoel je? Precies. Want als je ziet wat er bijvoorbeeld bij die grote musea in de kelder staat... Ja, is, uh, ja, nou dat niet alleen, weet je. Die, die, de, de kunstenaars zelf die uh, hebben zich uh, in het zweet gewerkt. Voor, ja. uh, de, anders kom je niet in aanmerking voor die beker. De kraak, hoor je dat ook? Ja. Zou ik hem eens even wat zachter zetten? Zet je, zo, zet zo je, zet je mij zachter? Ja. Nou, lekker is lekker. dat. Nee, maar de, die, die werkt hard voor die beker. Ja. tenminste de meeste... Um, er zitten best aardige dingen tussen hangen en ergens. Zeker. In, ja. huis, de, in, huis in de duinen. Ja. Bodaan, weet ja. ik veel. Ja. Een beetje opfleuren. Ja, daar ben ik het ja. helemaal mee eens. Ja. Ah. Ja. Dat, dit houden we bij, voor onszelf, hè? Gewoon dus ja, tussen, dit, tussen dit, ons twee, dat, dat jij het me mee eens bent. Dat gebeurt ook niet zo veel, hè. <laughs> Maar denk je wat? Het is tijd. Nee, hè? waarvoor? Ja, om uh, naar de reclame en de boodschappen te gaan. Oh, die? Ja. Dat ja, denk ja, ik. Ja. Dus we gaan nog een klein stukje doen van. Nou, uh, love affair. En dan. Uh, ja. Nou. Doen we na de reclame helemaal? Heel goed. En dan, uh, maar dan mag, ik, mag ik hem weer starten? Maar mag hem starten. Wat leuk. Lief, hè? Ga nee. ik doen, ga ik doen. Nou.